Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De van Irak 150 burgers gedood. Die waren gevangen genomen in een stad... omdat ze volgens de moslim-extremisten het Iraakse leger steunde... in de strijd tegen IS. In het gebied rond de stad wordt al langer gevochten. Er ligt een grote luchtmachtbasis. Ondanks de wapenstilstand is er de afgelopen 24 uur opnieuw gevochten in Oost-Oekraïne. Volgens het Oekraïnse leger hebben de separatisten plaatsen die onder controle zijn van de regering tientallen keren beschoten. En de separatisten beschuldigen het Oekraïnse leger van het schenden van het bestand. De Duitse bondskanselier Merkel noemt de Griekse aanvraag voor een verlenging van het steunpakket een positief signaal. Wel moeten de Grieken er een betere invulling aan geven, vindt Merkel. Gisteren heeft Griekenland verlenging aangevraagd van de lening van ruim 240 miljard euro. In Brussel komen de ministers van Financiën rond deze tijd bij elkaar om te praten over de Griekse schulden. De gevangenisstraffen en boetes die Feyenoord-hooligans van de rechter in Rome hebben gekregen zijn voorwaardelijk, dat zegt de politie in Rome. Gisteren werden drie Feyenoord-aanhangers veroordeeld tot 16 maanden cel, een aantal anderen kreeg boetes van 40.000 tot 45.000 euro. In de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma misdroegen honderden van die hooligans zich in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het vrachtschip dat vanochtend in Zeeland was vastgelopen onder de Vlakenbrug is losgetrokken. Rijkswaterstaat heeft gewacht met de bergingsoperatie tot het begin van de middag toen was het water ver genoeg gezakt. ProRail onderzoekt nu of het spoor op de brug in orde is. Voorlopig redden er nog steeds geen treinen tussen Goes en Kruiningen. Het schip liep vanochtend vroeg vast nadat de schipper onwel was geworden. Het weer. Vanavond en vannacht ook regen. En dan wordt het een graad of vier. Morgen eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer. Tussen Gooimeer en Inbrugge, 10 kilometer file. De A2 Utrecht en Bos, tussen Knopend Oude Rijn en knopend Everdingen, 6. Ook op de A2 tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg, 5 kilometer. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Woerden en de Meren, 7. A13 Den Haag Rotterdam, tussen Knopend Prins Klausplein en Delft-Zuid, 7 kilometer. Op de A20 Van van Holland naar Gouda bij Knoop en 5. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunette 8 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. C -C met nu. Zandvoort draait door. Een hele goede avond, luisteraars. Ja, ik moet bijna avond zeggen: 6 uur, dan is het zover. Dan uh, gaat voor de meeste mensen gaat het weekend in. Langs de weg erg druk, dus pas op als je onderweg bent, want uh, ik heb het net zelf ervaren op de Zandvoort Salaan zelfs. Dat ja, is heel druk met uh, waterdruppels, voornamelijk. <laughs> ja, dat is ook de reden van al die files, Maurice, denk ik. Ja, luisteraars, uh, weer twee uur, Zandvoort draait door en ik heb uh, vandaag, uh, daar ben ik heel blij mee, twee gasten maar liefst. Ik heb één, uh, één gast, daar ben ik danig mee in mijn gas. En een andere gast... Uh, nou, die, die doet zijn naam eigenlijk niet vermoeden, uh, want ik ben dikker dan hij. Dus. <laughs> maar uh, uh, Paul Dikker en Mike Danië hier vanmiddag de gast. En uh, we gaan daar straks van alles over vertellen. Ja? It's De groep America met uh, All the Lonely People. Ja, luisteraars, uh, met dank aan Maurice Milder en uh, Sander Doudij... die uh, mij assisteren met de techniek. gedaan. Ja. Ja, en zonder techniek, ja, dan wordt het helemaal niks. Want dan uh, komen wij de eter niet in. En Zij... zonder Dolly uh, kunnen we ook niks, hè? Nee, maar dat wilde ik juist zeggen. Natuurlijk, uh, uh, onze redact redactielid, mijn assistente... tijdens een aantal uh, programma's hier in Zandvoort. Dolly Tempierik, Dolly heeft ook voor de gasten vanmiddag gezorgd. En uh, die heeft gewoon met een knipoog via internet. Uh, heeft ze hier naartoe gelokt, Dolly, toch? Ja. <laughs> Ga je me nou echt als een soort mannenlokker neerzetten? Charlot, kom op nou. De hosselaar. We zochten nog een hosselaar. Dat dus ja. komt goed uit. Ik heb, ik heb hier twee gasten. Uh, ik, uh, ik ga maar beginnen met de gasten hier direct rechts naast mij. Van de mensen die een webcam uh, beeld hebben op, uh, op het uh, computerscherm. Die kunnen, misschien, uh, die kunnen misschien hem zien zitten. cfm-live.nl Ja, precies. Hij is, hij is kunstenaar. Uh, uh, maar niet zomaar een kunstenaar. Hij is ook nog uh, po uh, politiek. Als ik het goed uh, formuleer, ja, ja, uit een ver verleden. Ja, uit een ver, uit een ver verleden, maar dat blijft hangen, ongetwijfeld. En dan ga ik straks toch ook nog wat, uh, wat over vragen. Ik heb het over Paul Dikker, en Paul Dikker, die uh, uh, is kunstenaar, maar die werkt niet alleen in Nederland, heb ik me laten vertellen, maar ook in, uh, in Zweden bijvoorbeeld. Nee, in, in, in Noorwegen, Noorwegen naar Scandinavië. Scandinavië, en dat doe je minstens drie maanden per jaar. Ja, eigenlijk wel. De, de... Afgelopen jaar ben ik eigenlijk niet geweest, maar uh, uh, ik heb jarenlang, uh, ben ik daar drie maanden elk jaar naartoe gegaan. Ja. En ik denk dat ik dit jaar ook weer ga. Ja. En dan uh, trek ik me helemaal terug en dan kan ik daar lekker rustig werken. Midden in de natuur? Midden in de natuur. Uh, aan de fjord, direct aan de fjord. Ja, dat wil ik juist ja graag. vragen. Ja, fjord, de fjorden, fjordenlandschap? Fjordenlandschap, heel landschappelijk. Je hebt schitterende... Ik, ik hield eigenlijk niet van de natuur toen ik, uh, ik daarna... Nou, ik ben daar eigenlijk bij toeval terechtgekomen. Ja. Maar dit heeft me echt enorm gegrepen. Ja. En, uh, Paul Dikker, uh, uh, Koem Laude afgestudeerd als politicus. En hoe is hij nou in hemelsnaam dan in de kunst terechtgekomen? Nou, niet, niet als politicus, maar als politicoloog. Ja, en, uh, uh, ja dat is allemaal al, al lang geleden. Maar uh, nou, ik, ik hield to, toen ik uh, na de middelbare school hier in uh, Overveen... Uh, toen moest ik een keuze maken hé, wat ga je dan doen wat ga je dan uh, ja wat ga je dan doen nee. en toen dacht ik was wel ik dacht zal ik naar de academie gaan zal mm -hmm. ik proberen om daar op te komen want ik had wel belangstelling voor tekenen en schilderen ja. en uh, maar tegelijkertijd heb ik toen ook een soort een aantal uh, lezingen gevolgd van Joop van Sant ik weet niet of jullie die kennen nee. die woonde hier in Zandvoort op het begin van de Brederode straat. en dit was een uh, een politiek econoom die werkte aan de VU. Die was een oude man. Dat was een vriend van mijn opa. Oké. Okay. En uh, die had vroeger de waag, die winkel. En... Um uh, en, en toen heb ik een aantal lezingen gevolgd. En dat vond ik zo interessant. Dacht ik, dan ga ik politicologie studeren. Dat, dan, dan, dat gaat daar vast over. Mm -hmm. En toen ik uiteindelijk dat ging doen. Die politiek, toen bleek dat eigenlijk heel wat anders te zijn. Toen bleek dat ik beter, veel beter filosofie had kunnen gaan studeren. Okay. Nou, Maar dat heeft je toch geen ja. windijger gelegd. In die zin dat je cum laude bent afgestudeerd. Je, ja, ja, ja, ja, ja. En, en dat is, en dat is uh, een studie van hoeveel jaar? Uh, nou, dit was, uh, het was minimaal 5,5 jaar, dat kon. maar de meest, het gemiddelde was geloof ik acht jaar. Ja. En ik heb het in zeven uh, jaar gedaan. Maar ik, zat, ik ben toen na het eerste jaar ben ik, uh, naar de avondopleiding van de kunstacademie gegaan. Dus ik heb ja. die dingen samen gedaan. Oké, okay, je hebt uh, twee studies tegelijk nou, ja, gevolgd. Ja, nou, ja. Ja. Ja. Ja. Maar uiteindelijk uh, alles wat je op de kunstacademie uh, hebt, uh, hebt geleerd en geproefd, uh, dat is uiteindelijk nu uh, je passie. Ja, en niet meer uh, nee. politieke <laughs> nee. Nee. nee, ik, ik ben uh, eigenlijk tijdens, tijdens die jaren dat ik studeerde... en dat ik naar de, naar de academie ging... Ja. Dus toen ik begon, had ik nooit gedacht dat ik kunstenaar zou gaan worden. En ja. toen ik klaar was met alles, toen ben ik eigenlijk als vanzelf doorgegaan met, uh, met schilderen. Ja. Ik, ik heb toen ook mijn eerste tentoonstelling hier in de bibliotheek van Zandvoort gehad. Ja. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar toen hadden ze nog tentoonstellingen. En dat is uh, eigenlijk dit jaar, precies 30 jaar geleden. 30 jaar geleden, ja. Dus zo lang, In 85 was dat. Zo lang uh, uh, schilder je al. Want ja. je maakt nogal wat uh, uh, kunstwerken zo per jaar. Nou, het valt zo ja, mee. Zo tussen de 10 en 20 schilderijen. Nou. En dan nog een hoop, hoop kle wat kleiner werk op papier. Ja. Maar ja, ik heb de hele dag niks anders te doen. Hè, zo maar zeggen. Dus het is mijn <laughs> vak. Okay. Ja, want ik, ik heb ook uh, gelezen dat jij geen subsidie ontvangt. Maar helemaal zelfsupporting supporting bent wat dat betreft. Hè, financieel. Ja, dat is waar. Dat, dat, dat is wel, uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, nou uh, <tomt> ja. Terecht, want ja, Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die werkzaam zijn in dezelfde branche. die uh, moeite hebben om hun hoofd ja. boven water te houden. Die daar, kunnen daar niet van leven. Die moeten dan allerlei baantjes daarnaast. Ja, komen. Ja. ik geloof dat maar. ze ja, zeggen iets van 4 tot 6 procent. of misschien is het 8 procent. maar van de Nederlandse kunstenaars ervan kan leven. Dus ja. dat is heel weinig. Ja. En ik moet ook zeggen, dat, dat is ook wel moeilijk hoor. En dat gaat ook niet vanzelf. En daar heb ik me ook wel in verdiept van hoe je dat dan doet. Ja, okay. En uh, eigenlijk was het zo dat. Toen, uh, kijk, in het begin moet je moet je. Uh, het, als je net van de academie komt. dan moet je nog helemaal <kijntje> je werk ontwikkelen. en leren hoe je dat moet doen. Ja. Dus toen heb ik een, een tijdje een uitkering gehad. En uh, toen, op een gegeven moment, toen ben ik getrouwd met iemand. of gaan samenwonen. en, ja. en zij had een baan. Dus toen konden we het allemaal wel een beetje ja. regelen, een beetje ja. redden. Ja. Maar toen gingen we uit elkaar. en toen stond ik er ineens alleen voor. Toen dacht ik, nou moet ik het zelf doen. Dus ja. Toen, ja. dat was een goede prikkel om dat uh, ook zo te doen. Ja, om het ja. zo te ja. doen. Ja. Je bent van eind jaren 50? 59, uh, van 59. Ja. Uh, uh, Oud oh, hè? Uh, nou, weet ik niet of, of kunst in die, uh, die, die jaren al, al erg aansprak bij, bij, de, bij, uh, bij de mensen. Of dat het eigenlijk in een stadium is uh, ontstaan. Of wat beter is geworden, zeg maar zo 80 uh, uh, jaren. Want de, althans, dat, zo heb ik dat zelf een beetje ervaren. Toen werd ik ineens geconfronteerd met. Uh, ja, allerlei musea waar wij uh, heel goedkoop naartoe konden... met een cultureel uh, pasje. Een museumkaart of ja, zo. Met, ja, met een museumkaart. En toen is bij mij ook wel interesse voor kunst ontstaan. Ik hou uh, met name van, van uh, bijvoorbeeld mensen als Rembrandt of Frans Hans. Ja. Dus, dus hele ja. realistische schilderijen, zeg ja. maar. Ja. Uh, we, we hebben nog ook, uh, een hele belangrijke gast hier vanmiddag. En die wil ik. Uh, uh, want dat is ook iemand die zich in, in uh, het kunstgenre heeft uh, uh, begeven. Uh, maar dat is een heel ander kunstgenre, namelijk de muziek. Mike. Ja, en. Hey. Ja, ja, hallo. Goedemiddag nog ja, ja, Jij bent Sandvoort, hè? Ja, ja. klopt. Ja. En uh, jij kunt er ook van leven, van, van uh, wat jij doet in de kunst? Ik ben sinds december dit, uh, afgelopen jaar, dus ben ik de, daar een poging toe aan, aan het doen. Ja. En, want je hebt het voorheen uh, naast een baan, want je zat ja. in de bouw heb ik begrepen. Ik ben uh, 22 jaar lang zelfstandig ondernemer geweest. ZZP'er? Ja. ja, zelf uh, mijn eigen aannemersbedrijfje gehad. Oh. Dus dat heb ik eigenlijk uh, ja, 22 jaar lang gedaan. Je bent, uh, je bent ook nog verschrikkelijk handig dan. Uh, ja, <laughs> dus <er zijn laughs> dat we, Ja. ja. Dus zou je wel zeggen, ja. ja. Want, want je hebt, de, je hebt de, in de bouw, heb je alle facetten van de bouw gedaan? Of, of was je gespecialiseerd in timmeren of metselen? Ik, of? ik ben eigenlijk uh, van niemand afhankelijk. Okay. Ik kan in principe alles in je de bouwkank doen. Doe je het nog wel eens af en toe zo voor, voor kennissen, vrienden? Uh, in deze tijden moet je wel. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, want ja, dat zingen, uh, dat, dat, dat doe je natuurlijk in, uh, in horeca-aangelegenheden. Uh, Klopt. Uh, um, ja, misschien ook wel eens uh, op braderieën. Evenementen, evenem feestpartijen, braderieën, en alles. markten. En als je dat als hobby doet, dan heb je in de, in de topmaanden wel eens het idee van... nou, dan zou ik best wel eigenlijk mijn boterham van kunnen, van kunnen maken. Maar ja, in deze tijd, de crisistijd, ik zit zelf in de muziek... dus ik weet precies een beetje hoe het, uh, hoe het is. Uh, is het wel moeilijk eigenlijk om, uh, om elke week... en dan ook uh, een paar keer per week, want dat is wel een voorwaarde om er echt van te kunnen doen. Klopt. Om dan, dan uh, snabbel, zoals wij dat ja. als doen om binnen te halen. Ja, het, is gewoon, het komt niet aanwaaien in ieder geval. Je moet er wel gewoon uh, ja, continu achteraan zitten. Continu veel reclame maken. Overal je gezicht laten zien. Ja, ja. En, en wat voor genre muziek uh, zing jij? Ik heb wel wat gehoord hoor, maar ik weet niet of dat het en, Doe jij ook Engelstalig? Want ik heb Nederlandse ja. nummers van je gehoord. Het allerliefste wat, wat ik echt zelf zou. Doen, echt, dat is gewoon mijn Engelstalige muziek. Want dat okay. schijnen we ook het liefste doe. doen. Ja, ja. En dan het liefste de oude nummertjes van uh, ja, Lionel Richie, uh, Michael Bublé, Tom Jones, Engelbert Humpedink. Een je dat genre? Ja, juist. Ja, en, en het vrouwelijke publiek zwijmelt dan weg natuurlijk. <laughs> Ik heb hier al een dame naast. Na de... Er zit er een. naast. Ja, er zit al een dame. <laughs> die, zit al, die zit al al, al, al te smagten naar zo'n mooi Nederlandstalig liedje, toch? Dolly. <laughs> ja, ja, zegt ze. Uh, um, want uh, Engelbert Humperdinck, als je die namen noemt. En, en Michael Moubley, en, ja. En, uh, ja, Dat zijn allemaal groeners. Klopt, A eigenlijk. Uh, die Klaaks in die, dat, Ja, die, uh, Julio Iglesias, dat is ook zo'n man. En, en uh, Frank Galan, dat is een man die lijkt erg op Julio Iglesias. Het zijn allemaal mensen die, uh, die een bepaald genre muziek zingen... waar, waar toch een heel hoop mensen van gecharmeerd zijn. Klopt. Dus als jij in zo'n zo uh, horeca-etablissement staat en jij gaat los, dan... Uh, dan uh, smelten de damesharten. Nou, je krijgt geen tijd om te smelten, hoor. Je smelt er ergens anders van. Want als er eentje een feest weet op te bouwen, dan ja? is het Mike wel. Ik heb het Kijk. één keer mee mogen maken. Kijk. Nou, het was echt, joh. Binnen, binnen de kortste keren stond iedereen op de, op de dansvloer... en een uh, fikse polonaise... En ik liep er ook tussen, trouwens. Ja, zoals het woord, toch? Ja, liep dat is de waar het is geboekt wordt. Ja, maar goed. De, de, de, de, de, ik, ik kreeg toen wel heel veel bewondering voor jou. Ik denk, dat doe je netjes even. Die microfoon pakken, een paar nummertjes. En uh, het hele, de hele sfeer boog om. En het werd echt één groot feest. Ja, echt echt leus, klasse. Ja. Dankjewel. Helemaal goed. En, en, en nou heb jij net, ik weet niet of dat al, of dat al uh, gedraaid kan worden. Kijk, ik krijg een, uh, een bevestigende knik van onze technicus Maurice Mulder. Ja, ik had mijn mond even vol. Sorry, met uh, lekkere nootjes. <lacht> ja, dus, ja, want uh, dat moest dat weet, wel even knikken. Dat, dat weten de luisteraars niet. Maar wij worden ook uh, uitstekend verzorgd. Hier er heeft uh, Dolly voor gezorgd. Ah, daar hebben we samen eigenlijk voor gezorgd, of niet toch? Wie voor, de hap, we gesneden? Voor, de hap, voor de hapjes vanmiddag. En uh, dat hebben we hier ook, uh, dat is dus te doen gebruikelijk. Als we hier gasten hebben, dan hebben we altijd lekker hapjes en een drankje. En, uh, dat moet ook wat uh, ja, afsluiten van de week en aan het begin van het weekend. Uh, ja, we gaan niet op een droogje we zitten. We gaan niet op een droogje zitten, eh, zo is dat. Uh, wat ik wilde zeggen, uh, Mark, jij hebt een, een, een uh, single uitgebracht. Ja. Die kun je downloaden, heb ik ook gegeven. Die eerste te downloaden, ook in alle shops inderdaad. Uh, in iTunes ook en zo? Alles, okay. SBS6, alle, oh. alle downloadshops. Maar wij hebben hem via Torrent. Ja, beter, beter. Ja, maar je kunt hem ook, je kunt hem ook beluisteren op, jou, op jouw uh, Facebook-site. Daar staat hij ook op, op mijn website. Op je website. Op Soundcloud. We gaan straks die website ook nog even noemen. Kunnen de luisteraars daar ook even kennis van nemen? Uh, uh, dat nummer heet Dromen, maar ik heb het beluisterd. En ik ik, uh, ik denk, nou is het me Klopt. Klopt, hè? Ja, maar het was echt, uh, echt... Nou, ik zit nu zelf, doe ik eigenlijk... Uh, ja, vijf jaar pas in de muziek, dat ja. ik echt durfde... Ja. Ik ben een verkleinservaring, en liep ik altijd al te zingen en te doen. Zo vaak altijd gezegd: Mike, daar moet je wat mee gaan doen. Nooit gedaan, omdat ik altijd heel erg plankenkoord zat, heel erg onzeker was. Yeah. En toen ben ik eigenlijk uh, in contact gekomen met, uh, met iemand met een eigen studio. En die heb ik gezegd: van, Jongen, je gaat gewoon lekker een single opnemen. Hij zegt, ga gewoon eens voor jezelf denken. Nou, en ik had bij Maywood, bij dat nummer van Rio, had ik ja. al, heb ik altijd al een leuk gevoel. Ik zeg, nou, kan je daar iets mee? Ja, maar dan moet er natuurlijk een tekst bij. Dat en... klopt, die heb ik samen met mijn vrouw geschreven. Kijk. Kijkt, uh, ja, en dus je hebt ook boeren. nog een muzikale vrouw? Ja, juist, hartstikke. Oké, okay, maar doet hij ook wat in de muziek, in de zin S van dat ze zelf optreedt of zingt? Of uh, ze, ze is ondertussen, uh, ja, DJ'en gaat er echt heel erg leuk af. Ja, ja. Dus en het is heel vast technicus, hè? Klopt. Kijk. Alle optredens die ik dus doe, uh, heb ik dus mijn eigen vrouw achter het geluid. Kijk. Die dus dat mij dus inderdaad gewoon schuift. Nou, dat is heel, en, ja, dat, la, laat die maar schuiven. Laat hem maar <laughs> gewoon lekker schuiven. Ja. En in de pauzes dus ook gewoon lekker, uh, lekker aan DJ is. Ja, dat is heel belangrijk, uh, luisteraars, dat je als je artiest bent of, of als band optreedt, dat je een geluid hebt waar je een beetje van op aan kan. Klopt. Want uh, al, al doe je nog zo je best als, uh, als artiest of als zanger of zangeres uh, de, en het geluid gaat niet goed, ja, dan... Uh, maar ze kunnen je maken en breken. Ze kunnen je maken en breken, maar ja goed, jouw vrouw zal je wat dat betreft uh, dan uh, kunnen... Ik heb uit... het idee dat ze me tot nu toe nog steeds ja. proberen te maken, ja. Maar... Ja. Nou ja, ik heb ook een spreek uit ervaring. Ik heb <laughs> vaak aan mogen horen en mogen zien. Ja, complimenten voor Anita. Ja, ja. ja zonder haar ben ik ook werkelijk helemaal niet. Het, nou, uh... maar we gaan het horen. Uh, de, de single heet Dromen. Het is uh, de melodie van Rio van uh, Meewoed, zei ik net al. Klopt. Tekst van ja. Anita. En jouzelf ook een Klopt. beetje. Ja, jullie samen. We gaan ervan genieten. Samen de hele zomer. Onder de lucht vol stemtrouw tot in de vroege morgen geniet ik alleen van jou. De spanning doet veel met mij. Vertrouwd maar onverklaarbaar, de passie van onze liefde, gevoel waar ik zo van je hey, Neem me mee over parwit stranden, los zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden in de wildse zee vol van passie en lust neem me met je mee. Ik ben Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen bij het Mijn ogen even sluiten. Komen de mooiste dromen uit. zweven naar geluk. Onbezorgd en vrij. Tot van de morgen komt. En ik ben wakker geboord. Doe ik mijn ogen open. ligt jij nog steeds naast mij even goed me mee? Al die paar stranden, Toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden. In de wildse zee. Vol van pas hier, van Neem me met je mee, zodat mijn kunie wordt op Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou. Kijk, was dat met, met dromen. Nou, de meeste, de meeste mensen hebben het herkend. De melodie natuurlijk van uh, de zusjes Meewood uh, met het nummer Rio. Nou, het klinkt lekker. Uh, in de remix? Re ja, in de remix. Maar uh, heb je er lang over gedaan om dat nummer op te nemen? Had je een goede or orkestrek? Of waar het live muziek aan? Hoe is dat gegaan? Nee, dit is echt zuiver nog allemaal uh, gewoon met dus losse tracks gegaan. Ja, dus ja. gewoon wel al bestaand. Ja, en waar heb je het opgenomen? Welke studio? Ik heb het uh, bij een, uh, een oud-collega-zanger, uh, Fred Koenders heb ik het opgenomen in de studio. Ja. Is dat hier in Zandvoort ook? Nee, nee, nee, nee. Het is in Haarlem geweest. Okay. dat doet veel met Leonard L doet Hij uh, heel veel dingetjes. Hij uh, is de oude geluidsman van George Baker. oké okay. Dus dat, uh, ja, daar hebben we, hebben we dus deze single meegemaakt. Nou, hij klinkt uh, heel zeer verdienstelijk, moet ik zeggen. Dankjewel. Ja, uh, uh, we gaan even nog naar Paul Dikker. Uh, luisteraars, die zit hier ook aan tafel. Die is ook kunstenaar, die doet uh, weinig in de muziek. Hij houdt wel van muziek, hij heeft een hele brede uh, smaak. Heeft Dolly mij zojuist, uh, uh, terwijl het uh, plaatje van uh, Mike Draaide vertelt. Uh, als je nou zegt van nou, uh, als ik thuis ben en ik zet zelf een stuk muziek op, wat is dat dan? Nou, dit, meestals, ik ga meestal. Ik heb eigenlijk altijd muziek aan uh, als ik werk overdag. Ja, uh, In ja. uh, ochtend draai ik meestal klassieke muziek. En de middags ga ik over ofwel op jazz, ofwel op uh, oh. techno of, uh, of Nederlandse muziek. Of uh, eigenlijk het is oh, een is beetje is wel afhankelijk heel, van de dag. Dat is wel heel gevarieerd. Ja, maar ik, uh, ja, ja. ik hou van veel dingen. Ja. <laughs> ja. Um, Misschien leuk om eens wat van Mike Daan op te zetten. Misschien ja, dat het ja, in de kunst ja, ja, ja. wat bepaalde ja. effecten geeft. Ja, ja. Want uh, uh, wat ik, wat ik uh, erg uh, interessant vind om te weten... Van, wat is nou uh, uh, uh, hetgeen juist schildert? Wat, wat, uh, zijn, het, zijn het landschappen? Zijn het portretten? Wat, uh, ik heb begrepen dat je... Uh, als ik het uh, uit je bio uh, lees... Dat, dat je landschappen doet, voornamelijk nu. Nou, ik, ik heb uh, eigenlijk veel landschappen geschilderd. In, uh, ook in de tijd van dat ik naar Noorwegen ging. Een jaar of zeven lang, van die Noorse landschappen. Ja. Daarvoor had ik, maakte ik een soort fantasielandschappen... met figuren. Ik heb... Uh, ook in Portugal gewerkt. Ja. en In Spanje ben ik geweest. Ja. En dan heb je allemaal van die huizen... met allemaal van die prachtige versieringen. Die goten, die kozijnen. Ja. En dat sprak mij enorm aan, die kleurige dingen. en Dus dan heb ik daar schilderijen heb ik verwerkt in mijn schilderijen. Ja. En nu ben ik de laatste twee jaar... heb ik eigenlijk een enorme stap gemaakt. Mm -hmm. ik uh, eigenlijk ben, ik ben gaan inzoomen op de natuur. Dus op een plantje. En dan ging ik fotograferen. En als je het uitvergroot, dan krijg je dus... Ja, een soort abstracte beelden, maar van, van, van natuurlijke vormen. Ja. En daar ben ik nu eigenlijk een beetje mee in de weer, ik ja, zeggen. Ja. Dus heel gedetailleerd ja. dan? Uh, nou, het is, uh, ja, ik werk sowieso gedetailleerd, of in ieder geval tamelijk precies. Ja. En uh, met uh, netjes binnen de lijntjes, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En uh, ja, het gaat als schilder om, gaat het om, om dat je iets moois wil maken. Tenminste, mm -hmm. dat, dat denk ik. En uh, met kleuren en vormen en ja. uh, compositie. En uh, nou ja, dat is eigenlijk het spel. En, het leuke is eigenlijk dat er zoveel mogelijkheden zijn... dat het nooit verveelt. Ja, wacht, wacht, wacht. Het, het gekke is dat uh, ik, ik was toen gaan kijken... nadat jouw zuster vorige week geweest was... en zei dat je een expositie zou gaan hebben het komende weekend. Toen ben ik dus uh, gaan kijken en toen zag ik die schilderijen. En in, in eerste instantie dacht ik ook van... jeetje, dat is wel erg abstract, wat stelt het voor? Maar als je heel eventjes je erop richt... dan zie je ook dat het gewoon uitvergrote takjes zijn of iets. Je ja. ziet het gewoon, terwijl... Uh, als zodanig is het niet zo heel snel te herkennen. Uh, maar ik, het, het, het, uh, het sprak mij wel heel erg aan. Mm -hmm. ja. Maar is het een klein beetje abstract ook dan? Nou, je kijkt er wel heel vies bij. Nee, ja, ik kijk, nee. was er eigenlijk uh, nooit, nooit zo voor. Maar het is een beetje, een beetje non figuratief geworden. Ja. Een beetje abstract. Uh, maar... Uh, uh, kijk, het gaat er voor een, voor een schil. Kijk, als je, je had het net over Rembrandt. Hè? Ik ben net naar die, naar die tentoonstelling geweest van de ja. late Rembrandt. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Nee, dat wil ik nog wel. Ja. Het is ongelooflijk goed en fantastisch. Ja. Maar als je goed kijkt, is het ook abstract. Hè? Als je die vlak heeft, bijvoorbeeld in de staalmeesters... wat in het ja. Rijksmuseum altijd hangt... heeft je zo'n tafelkleed geschilderd. En als je ervoor staat, dan ja. zie je precies wat voor tafelkleed het is. Dat is een beetje zo'n... Wat je ook in die cafés hebt, weet je, dat zo'n donkere rode tafel. Als je, er met je ogen, als je er echt op gaat staan, dan is het gewoon allemaal vlekken en stukken verf. Ja, dat vind ik zo is puur, wonderlijk. Nou, ja, dat, ja. Pure suggestie, weet je. En daar gaat het eigenlijk om in ja. de kunst, hè, dat je suggereert. Hè, je tovert, je, je, beeld niet de, je doet niet de werkelijkheid na, want dan kun je net zo goed een foto maken, maar mm -hmm. je, ja, je, je verbeeldt die werkelijkheid. En zeker vandaag de dag doen mensen dat. Hè, ja. omdat het, ja. Hey Paul, en met wat voor materiaal doe jij dat? Nou, ik werk eigenlijk met uh, verschillende materialen. Met uh, olieverf, dat is uh, klassiek. Dat is waar Rembrandt ook zijn uh, schilderijen mee maakte. Ja, ja. Met, uh, de laatste jaren werk ik ook meer met acrylverf. Dat is uh -huh. ook een hele goede verf, maar dit droogt veel sneller. Dus daar kan je veel sneller mee werken. En ik werk ook met... Is dat, uh, is dat vergelijkbaar met olie, olieverf? Uh, ja, nou ja, het is, het is op waterbasis. En ja. het is plasticachtig, maar het is... Het, in zekere zin vergelijk, het resultaat is vergelijkbaar met olieverf. In die zin dat je ook heel veel, op heel veel technieken manieren. Je, je, kan, je het kan het heel draag, dik, dik opzetten: heel dik en heel dun. En je, wat je wil. En je ja? doet het ook op doek, hè, op linnen. Dus je ziet. Mensen zeggen, zien bij mij het verschil niet tussen een olieverfschilderij en een acrylschilderij. Oké. Okay. Dus denk ik, wat denk je dat het is? Zeg ze, ja, ik weet het niet. Maar heb je, je, bent nu, uh, uh, je geeft aan dat je nu uh, af en toe tegen het abstract aan zit. Ja. Maar, maar heb je ook heel gedetailleerd, echt heel realistisch schilderd? Ja, nou, uh -huh. ja, heel real, ja, ja, zeker. Of heel real, uh, uh, ik, ja, je weet, wat is realisme? Maar ik heb zeker echt hele dingen verbeeld. waarvan je precies ziet wat het is. En ik ja, heb ook dat altijd een schilderij ja. met bo Ja, altijd. Je zag altijd heel goed wat het was. Oké, oké. Okay, ja. Okay. Ja, ik kan me trouwens ook herinneren. Ik ben, uh, ik denk een jaar of 15, 20 geleden. is een keer naar een expositie van je geweest. Toen was je daar niet. Maar toen ben ik eens gaan kijken. En toen vond ik eigenlijk alles zo somber. wat je gemaakt had. En daar schrok ik een beetje van. Het was heel veel uh, zwart. Heel veel houtskool, volgens mij ook. Klopt dat? Ja, is heel lang. Dat zou kunnen. Heel ja, dat lang. is heel lang geleden. Ja, maar je ziet bij veel mensen dat ze beginnen. Ja, het was net je relatie aan ja, ja. ja, het Oh, misschien ja. <laughs> Dan kan ik het wel zonder zo blijven. <laughs> en dat vind ik nu. Want nu, nu heb je prachtige kleurstellingen, maak je echt. Ja. Ja. Echt heel mooi. Maar je ziet bij veel ja. schilders dat die beginnen eigenlijk... Dat zie je bij Van Gogh ook en zo. Die beginnen bij in het donker, in donkere toon. En die gaan langzamerhand gaan ze de kleur ontdekken. En, dan, en ik ben eigenlijk echt een wat ze noemen een colorist geworden. Dus ik gebruik echt... Uh, ja. nou, Toevallig color. was er vanmiddag op de televisie... Uh, uh, vroeger was dat de meneer Ros. Nu was er een andere, uh, wat oudere uh, schilder. Ik, vergeef me dat ik zijn naam even niet weet. Maar die was met, met bloemen bezig. En dat werd ook helemaal opgebouwd... vanuit een hele donkere, donkerrode ja. bloem. Ja. En, en, en het licht werd er pas later in gebracht. Ja. Ja. Waardoor er ook automatisch schaduwpartijen ontstaan. Ja. Dat vond ik heel ja. interessant ja. te zien. Maar die, die mensen die doen een kwaststrekken... dan denken van, oh, je verpest dat, wat doe je nou? En dan even later, dan, dan zie je ja. dat gewoon... het resultaat is echt verbluffend. Ja. Ja. En, Wist jij trouwens dat ik ook een beetje kan schilderen? Ja, jij hebt bij <lacht> Mike heb de camera schilderen toch? <lacht> Ik dacht dat je heel goed was in bodypainting. Hey, we gaan heel even een klein stukje, een klein stukje muziek doen. Uh, om het eventjes uh, te onderbreken. zodat de luisteraars thuis ook uh, even de bakje koffie. Nee, want een glaasje wijn zal het wel zijn. Hè, thuis, apparatiefje voor het eten zo op de vrijdagavond. Dan gaan we even de, uh, dagdromen. doen we met de Wallace Collection, een oudje. Wallace Collection met Daydream was dat, luisteraars. De gast aan tafel, Mike Danen, zanger en uh, schilder. Mag ik het zo formuleren? Zeker. Schilder uh, Paul Dikker. Uh, we hebben al uh, het een en ander over ze gevraagd. Aan ze gevraagd over wat, uh, wat uh, de start is geweest van hun carrière in de kunst. Uh, maar ik wil aan, aan Paul met name toch ook nog eventjes vragen van, want uh, jij hebt politicologie gestudeerd. Heb je nou helemaal niks meer met, met, met wat er in de politiek allemaal speelt vandaag de dag? Jawel, heel veel. Ik, ik volg het allemaal op de voet. Ja, <laughs> Want in het, in het tweede uur, straks, als we de standtafel hebben, ga ik je toch nog wel uh, uh, jouw mening vragen oh, over ja. allerlei, uh, allerlei zaken. Alsjeblieft. Er, ja. er is nogal <laughs> wat aan de hand in de wereld. Nou, ik zou denken. Ja. Ja, ja. Maar hier binnen de Nederlandse grenzen, uh, uh, hoe vind jij, wat vind jij van ons politieke bestel? Ja, ons politieke bestel. <laughs> kijk, kijk, wij leven in een democratie, in een ja. rechtsstaat. En dat is wel een heel groot goed. Dus dat is het bestel. Dat, ja. hè, maar zoals het altijd gaat. En wat voor beslissingen er worden genomen. Daar word ik wel eens een beetje naar van. Ja. Natuurlijk. Ik vind je het een nadeel dat er altijd uh, sprake is van coalities? Dat partijen altijd samen moeten. En altijd gedeelte nee. van hun beloftes moeten laten vallen. Nee, ja. dat is juist het mooie. Weet ja. je, Democratie, dat is uh, oorlog met woorden. Ja. Als je dat niet doet, dan ga je elkaar te, met, met het zwaarte Ja. Ja. Dat is juist het mooie. Dat, ja, iedereen moet een beetje aan zijn trekken komen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk, hè? Het is wel eens vervelend dat je denkt... ja, ze hebben beloofd dit en dat en dan gebeurt er niet. Maar ja, het is, het is wel geven en nemen. Dat... Ja. En ik vind... Maar dan gaan we natuurlijk... eigenlijk lopen we dan al misschien op het, vooruit op. op wat we straks gaan bespreken. Misschien. Ja. Ja. Maar, ja. Maar, maar ik vind dat dat eigenlijk te weinig aan de orde komt. Dat politiek ook moeilijk is. Dan zeggen ze bijvoorbeeld over een politicus... hij draait in dit en dat. Ja. En tegenwoordig is het heel makkelijk om een stukje terug te halen via... De computer van kijk, toen zei je dat en nou zeg je dit. Ja, ja. De, weet je, we zijn in ontwikkeling en uh, zo moet het gaan. Dat ja. is. Ja, ja, ja, uh, ja. Maar ja, oh, er worden desalniettemin ook hele rare beslissingen genomen of dat uh, je denkt, ja, ja. Ja, ja. denk, je wel eens, ja. denk je eens even na. Heb je wel eens de ja. neiging gehad om, om een politicus uh, te schilderen? Nee, maar wel om er een te, om er een te oh, worden. <laughs> heb ik weer boos gedacht, moet ik niet de politiek in? Echt waar? Ja, vaak. Maar ik, ik ben daar eigenlijk te emotioneel voor. Oké. Okay. <laughs> dus okay. ik kan het beter niet doen. Nee, nee, ja, nee nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, in feite heeft elk mens dat in zich natuurlijk. Nee, heeft. maar wat hij wat zegt, daar heeft hij gelijk in. Mm -hmm. En dat, dat zit gewoon oh, dankjewel. in Paul. Ja. Nee, maar dat zit gewoon in jou. Ik bedoel, uh, wij zaten vroeger bij elkaar in de klas... Ja. En omdat we alle twee uit Zandvoort kwamen, gingen we vaak samen op de fiets. Ja. En dus kwam die ook regelmatig bij ons thuis. En mijn moeder, dat was echt een, een VVD-ster op en top. Nee. En uh, ja, ja, ja. Paul was helemaal van de andere kant. Jouw, was van va jouw, de, dat, jouw vader ook of niet? Mijn vader ook VVD, Ja, ja. ja. Komt dat omdat ze een bedrijf hadden? Of ja, dat ze, precies. Ja, ja, ze ja. hadden een uh, eigen strandpaviljoen destijds. Mm -hmm, ja. En Paul, die, uh, die uh, was nogal van de PVDA. Nou is dat op zich helemaal geen uh, probleem, waren het niet, dat als, uh, als er op school ook, als er gezegd werd, wat zullen we gaan doen? Discussiëren! die Paul dan al heel snel. Ja. Ik kan me niks altijd... meer herinneren hoor. Ja, nee, dat <laughs> weet hij zogenaamd niet meer, maar het is wel zo. Ja. Hij wilde altijd discussiëren ja. en uh, toen destijds, kan ik me nog herinneren... dat hij gewoon af en toe echt de hoogstlopende bonje met mijn moeder... want hij liet er niet met rust voordat ze <laughs> omgekeerd was tot PvdA. Nou, dat, het is hem niet gelukt. Okay, okay. Maar af en toe dat was dat, hadden ze een bonje met z'n ja. tweeën. Nou. Hé hey Paul, je zat op school in Overveen, hoorde ik net. Uh, welke school was het? Op het Kellemer. Het Kellemer, ja. Maar, <laughs> uh, maar... Ze vonden dat toen... Uh, was dat toen... Als het een goede school? Tenminste, ja. dat is, zo stond hij. Ik weet niet hoe het nou is. Ja, nog ja. steeds. Ja? Ja, er ja, staat nog steeds hetzelfde bekend. Je moet er eens heen gaan op een open dag. Ja, en het want... zijn ook precies dezelfde kinderen. En waar woon je ja. nu, Paul? In Zandvoort? Nee, ik woon in Amsterdam. In Amsterdam? Ja, okay. kom, je, kom je nog veel in deze omgeving? Kom je nog veel in Ja, mijn in vader woont hier, uh, in, uh, hier vlakbij. Oké. Okay. Ja, dus je bent regelmatig uh, ah. binnen de Zandvoortse <laughs> grenzen. Uh, dan hebben we nog een, een meneer die een bedrijf heeft gehad. En dan ben ik wel erg nieuwsgierig. Uh, Mike, wat, wat, wat, wat jouw politieke overtuiging dan. Uh, dat ja. is of was. Of... Ja, ik vind het sowieso allemaal heel erg moeilijk. En ik, het is voor mij ook sowieso iets... waar ik eigenlijk niet elke dag mee bezig ben. Ik mm -hmm. heb wel... Um... Nou, als het nou gaat over kunst bijvoorbeeld. Hè, over muzikanten en, en over subsidies die gegeven worden aan uh, poppodia, Ik noem alles maar op. Maar ook aan mensen die zich uh, anders uit in de kunst. Door schilderen of door beeldhouden. Maakt nog niet uit. Uh, het culturele... Uh, de culturele slagroom op de taart ja, die, dat is wel een stuk minder geworden de afgelopen jaren. En er wordt enorm bezuinigd op cultuur. Ja. Dus ook op muziek. Klopt. Dat is inderdaad zo. N... En daar ben je nu mee bezig. Ja, <laughs> dus ik heb eigenlijk de verkeerde keuze gemaakt nu net. <laughs> ja, nee, maar. maar, maar nou, ja, dat, ja. muziek is. is uh, althans, dat geldt voor mijzelf. Dus mijn lust in mijn leven, dat zal altijd zo blijven. En, uh, niet alleen uh, het muziek uh, zelf maken, maar ook om daarna te luisteren. Vind ja. ik geweldig. En jij hebt ook die, die, uh, uh, dat enthousiasme om muziek te maken, om te zingen. Zeker. En, uh, dus, het is voor jou, dus het is voor jou belangrijk dat je, dat je uh, in je leven uh, ook de juiste politieke keuze maakt. Voor de partij waarvan jij uh, kan vermoeden dat ze achter, achter het. Uh, uh, metje van uh, artiesten uh, staan, als het gaat om geld, bijvoorbeeld. Nou ja, als het, <laughs> gaat, als het gaat om geld in Nederland, dan... Uh... <laughs> Moeilijk, hè? Ja. ja, maar er wordt toch, er wordt toch uh, uh, genoeg geld uh, uitgegeven aan allerlei uh, doelen Onder andere naar Griekenland. Gaat ook... Klopt, <laughs> daar gaat genoeg naartoe. No daar heb ik ook een heel leuk liedje over gemaakt. Hè, ah, ja? Ja? Tegen, tegen de beste meneer Rutte. Oké, okay. mm. hey, maar, maar jij Kon was, of... was, jij was uh, werkzaam als ZZP'er. zelfstandig zonder personeel. Voor toen de tijd was het inderdaad VVD. Ja. En momenteel, de, ik, ik, ja, ik heb wel een mening, maar, ja. hey, maar, ja, die, maar... Is, die, die is ook niet goed. Is dat, nou, is dat nou een soort automatie, dat mensen die dus uh, uh, zelfstandig uh, ondernemer zijn... Uh, kiezen voor de VVD? Of, of, of, hoe is dat bij jou gegaan? Ja, natuurlijk... tijd was het de rijken worden rijker... en de armen werden armer. zo was het de VVD, toch? Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, nog wel, hoor. Dat het, <lacht> ja, nee, maar... <lacht> tegenwoordig worden we allemaal armer. Ja, ja. Hoe hard je ook werkt. ja. <kuggen> ja. Maar dat was, toen de tijd was dat inderdaad de keuze die ik gemaakt heb. Maar ja, toen ik ben, zelf, ben ik zelf ook heel hard gevallen. Dus ik heb uh, ook de andere kant van de medaille moeten zien. Helaas. Financieel gevallen bedoel ik. Klopt. Ja. Met, uh... nou, ik heb toevallig een, een, een, een zoon, uh, ook zzp'er, uh, jaren geweest. En eigenlijk, nou, eigenlijk nog wel, want hij probeert weer op te starten. Die heeft drie maanden, uh, daar praat ik over een, uh, een jaar geleden... ongeveer drie maanden voor een heel groot aannemersbedrijf uh, gewerkt. Ik ga de naam niet noemen, want dat zou niet netjes zijn voor de radio. Uh, die aannemer heeft hem aan het lijntje gehouden. Maak het nou af, maak het nou af, maak het nou af. Ja. Uh, uh, hij had ook weer jongens uh, voor hem werken die... Uh, allemaal ook zzp'er waren, maar van hem afhankelijk waren, die hij weer betaalde, zeg maar. En uiteindelijk trek je aan het kort zijn. En uiteindelijk ging de, ging de grote ging failliet. en failliet. Uh... De beste jongen had niks. En mijn zoon die bleef met, ik geloof, iets van 50-60.000 euro schuld. Ja. Dat bleef hij achter. Ja. Dus en, ik hoop niet dat het voor jou zo extreem is geweest. Nee, nee nog, nog iets erger. Oh? <laughs> ik heb uh, op een gegeven moment, ik heb zeven man personeel ook gehad. Ja. Ja. En ja, het ging zo, ik werkte heel veel in de luxe badkamers toen de tijd, yes. die plaatste ik ook. En dat bedrijf ging door de crisis dus ook op een gegeven moment de handdoek in de ring gooien, want die verkocht één wc-rolhouder in de maand. Yes. En daar konden we niet met z'n allen natuurlijk van leven. Yes. En toen uh, had ik allemaal paarden op hun gewet, yes. en dat had ik nooit moeten doen in mijn yes. leven. Yes. En net wat, dus, wat je net zegt, dus ook jongens, je laat ze werken. Ja, het komt goed, het komt goed. Ja, ja. Ik heb gelukkig toen de tijd iedereen gewoon alles netjes kunnen betalen. Ja, nou dat was bij mijn zoon, die is er nog, nog mee bezig. Want die, uh, ja, die had ook een paar jongens in dienst. Dat waren niet van die vriendelijke, vriendelijke mensen die kwamen dan... Uh, ik, maar hij woont nu bij mij in huis omdat, omdat hij geen huur meer kan betalen. uiteraard Om nee. ergens zelfs handen te verblijven. Maar er zijn bij mij wel, wel bakstenen door de voorraad gegaan. Echt hoor? Ja. ja, ja, ja. Van, van boze jongens die nog weer geld van hem krijgen. Terwijl ze weten dat, dat hij eigenlijk ook getroffen is door faillissement. Klopt. En dan vervolgens ze. Maar, maar laten we gewoon dat. Zo'n ja, beetje na. Ja, na Naast, we, ja, ik, hoe nou ja hoe, is Hoe, denk, hoe kwam, uh, hoe kwam uh, ik er dan op? Hoe komen we eraf? Ja. ja. Klopt. Politiek, VVD. Politiek, ja. en, en nou, gelukkig, gelukkig muziek. Want uh, daar kan je gewoon, uh, altijd, ben je altijd vrolijk in. Klopt. Ja, soms verdrietig. En dat is ook wel iets moois in muziek. Maar, maar hoe heb je ontdekt dat je, dat je kon zingen? Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Stond je op de bouten? zingen? Nee, dus dus zei zoals je... we net al zeiden, ik stond heel veel in de badkamers natuurlijk. En automatisch klinkt het in de badkamer altijd lekker. Dus dan krijg je sterrenlures. En ja. Dan uh, zeggen de mensen van, nou, dan, dan moet je wat mij doen. Ja. Hebben wij nog iets klaarstaan voor jou, in, uh, een nummer? Dan gaan we daarvan genieten. Hoe heet het? Ik, ik ben benieuwd. Oh, oké. Okay. Het heet Laat Me Zweven. Oh, oké. Okay. Waar zweven wij. Nou, daar komen we oh. toch op een puntje gevoel. Nou, ik laat ons zweven vanmiddag. Kom op, man. Ontvoer me. Ontroer me. Neem me mee in jouw gedicht. Vervoer me en beroer me, al jouw pijlen op mij gericht. Laat me zweven, laat me beven, speel met mij het spel. Met jou wil ik mijn hart en mijn lakens delen, ongedreven. Weken in duel, genadeloos te plagen en te strelen, betover verover Mijn lichaam, het staat in brand. Belang me en ontvang me. Neem me mee, toegrijp mijn hand. Laat me zweven, laat me beven. Speel met mij het spel. Met jou wil ik mijn hart en laken stelen. Ongedreven. Geweven in het duel, nadeloos te plagen en te strelen. Sneef met me mee naar het land van verlangen. Want jij, jij hoort bij mij Ik hou jou in mijn hart gevangen Deze nacht wordt een feest Op mijn bezag, ja heerlijk beest Maakt me gek en Ik ben verzot, oh alsjeblieft, mijn lieve God. Maak me geen... telefoons kunnen weer op, hoor. Mike Dana was dit. Laat me zweven. Nou, hij heeft ons laten zweven. Prachtig nummer. Dankjewel. Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik vind het nog mooier als vorige. Daar heb ik zelf ook meer mee. Ik hou van muziek dat je gevoel erin kan leggen. Ja, in de zomer hoef je dit soort nummers niet uit te brengen. Nee, kijk, als je natuurlijk ook in, de, in een bruin café staat te zingen, dan verwachten de mensen eigenlijk ook een feestje natuurlijk. Hè? Klopt. Je kunt natuurlijk wel eens een belletje tussendoor brengen. En daar wordt ook wel mooi naar geluisterd. En uh, dan gaan de kaarsjes omhoog. Of, uh, uh, hè? Maar, maar uh, dat hoor ik net van Dolly althans, jij bent er echt om een feestje te bouwen. Negen uh, van de 10 keer wel. Ja. Maar, uh, liefst wil je eigenlijk af en toe ook... De, de andere kant van jezelf laten zien. Ja, want je had het net al over Engelstalig. Ja. Nou, je hebt hier natuurlijk in Nederland... Heb je een enorm aanbod als het gaat om... Uh, om Nederlandstalige artiesten. Klopt. Uh, ik, uh, wij komen natuurlijk nog wel eens op, uh, op, op bruiloften en partijen waar dan ook... Uh, bijvoorbeeld zo halverwege de avond... een artiest is, is uitgenodigd. Nou, daar heb ik een hele hoop... Uh, ook heel talentvolle mensen zien langskomen. Maar ook mensen... Ja, die eigenlijk nauwelijks, nauwelijks kunnen zingen en, en maar met zo'n orkestbandje komen en dan en dan. En bedankt. <laughs> Ja, en dat en, en, is een enorme. En ze zingen dan ook allemaal hetzelfde. Het is allemaal basis ja, uh, natuurlijk. Bloed, zwijt en tranen en, en allemaal die, die nummers. Uh, ja, sommige nummers moet je dan ook wel uh, in je repertoire hebben. Dat zal jij ook hebben, denk ik. Omdat, klopt, ze zeker. Omdat het publiek er, erom vraagt. Maar ik vind het toch wel uh, uh, uh, aardig dat jij ook uh, het Engelse repertoire uh, ambeert. En, ja, juist. Ja. Lionel Ritchie, heerlijk. Ja. ja de nummers van Lionel Richie. Elf is, dat vind ik ook geweldig. Oké. Okay. En, hey, en uh, als, je, als je nummers van Lionel Richie uh, zingt, uh, welke heb je op je repertoire staan bijvoorbeeld? Endless uh, Love. Bijvoorbeeld. Oh, dan doe je dat niet ermee. Ja, soms. <laughs> <laughs> dat is onder de douche alleen. Dat doen we hem samen. Uh, okay. uh, kijk even op mijn klokje. Ik, ik wilde eventjes, uh, Paul Dikker, naast me zit luisteraars, hij uh, is schilder, hij maakt prachtige kunst. En hij heeft, heeft hij een, een, een, een tentoonstelling in de Meersen in Hoofddorp. Uh, ik wil hem graag even de gelegenheid geven om u te vertellen wat u daar allemaal kunt bewonderen... en waarom het zo de moeite waard is om daar naartoe te gaan, Paul. Nou ja, Hoofddorp is op stand voor na natuurlijk een prachtige plaats. <laughs> nee, <laughs> maar uh, het is in uh, Galerie de Meers in het cultuurgebouw. Ja. En daar hebben ze een leuk restaurant. En daarnaast een uh, hele mooie galerie met twee verdiepingen. kan ja. je zo binnenlopen, heel laagdrempelig. Ja. Een ingewikkeld gedoe. En er hangen voor mij dertig uh, uh, schilderijen. Groot en klein. Ja. En van een beeldhouwer, een vriend van me, Willem Harpers. Twaalf uh, beelden. En uh, ook in twee installaties, wat groter. Ja. En... Uh, uh, zondag is de opening van 4 tot 6. Iedereen is uitgenodigd, iedereen is welkom. Een ja. Drankje, hapje, bitterballetje en zo. En uh, het loopt nog tot uh, de 9, 29 maart. Uh, nou, ik kan ook informatie op mijn website vinden. Maar, uh, ja. nou, noem, nou, ja. noem je website ook even: www.paaldikker.nl. Nou, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. En Paaldikker is gewoon met dubbel K. Dus ja. niet met CK, nee. maar met dubbel K. Paaldikker aan elkaar geschreven? Ja www.paaldikker.nl, daar kun je alle informatie vinden. Ja. Uh, uh, die tentoonstelling, dat begint om 4 uur, zei je? Om 4 uur, ja. ja. Is ja. er eerst een officiële opening? Ja, de opening is rond half 5 door Tonko Grever. Dat is de directeur van het Museum van Loon op de ja. Keizersgracht in Amsterdam. Ja. Die hebben we bereid gevonden om uh, een openingswoordje te doen. En, ja, dat uh, ja, is echt leuk. En de mensen die daar komen en die jouw schilderijen uh, heel erg mooi vinden... kunnen die ook uh, die schilderijen kopen? Of is, is dit allemaal... Uh, materiaal wat je daar tentoonstelt, waar, waar je iets mee hebt, dat je zegt van nou, dat ook ik niet kwijt. Nou ja, als ik dat zou willen, dan... als ik dat zou vinden, dan, dan, dan heb ik geen boterham, hè? Nee, oké. Nee, en het leuke is, kijk, ik wil het graag verkopen, want ik maak gewoon toch altijd weer nieuw, hè? Zolang ik leef, ik bedoel... dus wat moet ik er thuis allemaal mee? Maar met sommigen vind ik het wel lastig om... Te verkopen, omdat ik daar meer mee heb. Dat ik denk, ja, dat is wel een topstuk. Of voor, voor mij dan hè, ja, voor ja, een, ja. Die, Dat weet je wel, maar ja, zo is het nog eenmaal. Ja. Maar nee, alles is te koop voor uh, varieer, gevarieerde prijzen, van uh, een paar honderd euro tot uh, veel, meer, veel meer. Ja, ja. Hey, en uh, doe jij ook uh, werken uh, aan zo'n kunstuitleen uh, uh, beschikbaar stellen, zeg maar, dat, dat mensen dat spul kunnen huren, bijvoorbeeld? Nou, dat is grappig. Uh, ik, uh, ja, ik heb, nou, ik heb in Zuidoost heb ik een, een paar uh, werken in de kunst. Amsterdam-Zuidoost? Ja ja, ja, ja. Maar ik, ik, toevallig zit ik uh, ja, in een van de stichting leenrecht. Uh, over, uh, dat gaat over uh, uh, leenrechtvergoedingen. Dus ik heb wel veel met, de leenrecht te, met de kunstuitleeninstellingen te maken. Maar ik heb nee. zelf niet zo heel veel in de kunstuitleen. Oké. Okay. Dus uh, voornamelijk uh, verkopen. Ja. En uh, is, is het ook wel zo dat je, dat je ergens komt... En dat je je eigen werk nou weer ziet hangen? Of? Ja, heel regelmatig. <laughs> dat is wel leuk. Ja, dat is zeker ook. En er ja. zijn ook wel eens mensen die zeggen... ja, ik heb nog een werkje van jou. En dan ben ik dat eigenlijk al vergeten. Net als Dolly zegt van... weet je nog vroeger? Dan denk ik, nee, ik zou het eigenlijk niet meer weten. Onze geschiedenisleraar had het net over... Nee, het was helemaal nieuw vormen. En zo is het ook wel eens dat iemand zegt... ik heb het werkje. dan denk ik, ja, wat was het ook weer? Ik weet het niet meer. Omdat je ook in de loop van de jaren al zoveel hebt gemaakt. Dat, uh, ja. nou, in de Meersen in Hoofddorp... aankomende zondag om vier uur. dus uh, Vanaf vier uur kunt u daar terecht bij die van Paul Dikker. Als u daar uh, vast even wat van wil lezen of proeven... dan gaat u naar zijn website www.paaldikker.nl En als u uh, uh, van muziek houdt... en dat houdt u vast allemaal... want anders luistert u niet naar ZFM's antwoord... want er komt alleen maar muziek voorbij... en gezellige mensen zijn hier op bezoek... die uh, gezellige verhalen voor u hebben. Uh, maar als u van leuke muziek houdt... Dan, dan, dan moet u eens naar de website van onze Mike Danen gaan. Mike, wat is uh, het adres van jouw website? Uh, www.mikedane.nl Nou, dat is ook makkelijk. Ja. Danen met dubbel A, luisteraars. Dus D-A-A-N-E. Mike uh, met een... M-I-K-E. Ja, Makkelijker dat ja, ja, ja, nou, ja, precies. <laughs> ja, maar je hebt ook wel Mike mic met, met een C of een C-K. Dus het uh, is ja. wel belangrijk dat je het goed schrijft als community op die website natuurlijk. Daar vindt u ook uh, uh, uh, wat, wat nummers uh, die u kunt beluisteren. Klopt, biografie. En heb jij ook uh, binnenkort dat je zegt van nou daar, daar is een, een openbaar optreden waar mensen mij kunnen, kunnen beluisteren en uh, Kennis kunnen maken met jouw... 5, 5 april sta ik op een, een leuke. Dat is in, uh, in Alkmaar voor uh, een ander radiostation dan. In, ja, ja, ja, En die uh, hebben een, uh, ja, in principe een heel groot uh, hebben ze georganiseerd. En, ja. daar, uh, en dat komt ook op jouw site te staan? Alles, alles komt sowieso altijd ja, ja. op de site te staan. Uh, als je hier in, hier in Zandvoort optreedt... Uh, de, ja, de mensen kennen je misschien niet zo langzamerhand wel hier in het dorp... als jij hier regelmatig je gezicht laat zien en je stem laat horen. En de zomermarkt natuurlijk, ja. waar ik altijd op stond. Ja. De hey, mensen die kennen me denken in Zandvoort ondertussen wel een beetje... Als ik nou dingen vergeten ben aan jullie te vragen. Waarvan, ja, want jullie zijn hier gekomen. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar uh, ik wil jullie alle gelegenheid geven om nog informatie uh, te roepen voor de luisteraars. Uh, want misschien ben ik dingen vergeten. En, uh, maar dat doen we in twee uur. We gaan ook uh, nog over politiek oh, ja. <laughs> praten. En uh, we gaan onze technici uh, die hier uh, zijn uh, bijzonder bedanken voor de begeleiding in het eerste uur. Maurice, Mulder en Sander. Uh, ik moet even weer denken. Doudij, zo is het. Dankjewel, je Dolly. En, en uh, uh, Sander, die, uh, die uh, gaat hier enthousiast uh, het beroep van technicus uh, zich eigen maken. Want uh, als Maurice niet kan, dan heeft Sander toegezegd... dan ga ik uh, zorgen dat jij met jouw stemgeluid de etering kan. Kijk. Vannacht, ik kijk op mijn klokje, yes. het is bijna zes uur, een kort stukje muziek... en dan, uh, dan hebben we het voor het eerste uur wat dat betreft uh, gehad.